Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Ziekenhuizen gaan helpen bij het vaccineren. Eind mei kan je in 60 ziekenhuizen in ons land ook een coronaprik halen. Het is de bedoeling dat er daar 1 miljoen prikken per week worden gezet. Vooral bij jonge, gezonde mensen. De ziekenhuizen helpen op deze manier bij de vaccinatiestrategie. Minister De Jonge zei eerder dat er vanaf volgende maand... iedere week 2,5 miljoen prikken gezet moeten worden. De GGD's doen 1,5 miljoen, de rest doen de ziekenhuizen. Een agent heeft gisteravond een jongen van 17 vol in zijn gezicht geslagen in Rotterdam. De politie kwam af op een melding van flinke geluidsoverlast. 200 jongeren hadden zich bij elkaar verzameld. Toen agenten ze wegstuurden, kreeg de jongen ruzie met de agent. Die heeft inmiddels zijn excuus aangeboden. Alle Duitse volwassenen kunnen een prik met het AstraZeneca-vaccin krijgen. Tot nu toe kregen alleen 60-plussers dat... in verband met een zeldzame bijwerking bij jongvolwassenen. Dat verandert nu dus. In Nederland krijgen wel alleen 60-plussers AstraZeneca. En op de Caribische eilanden is de coronasituatie een stuk beter geworden. Op Curaçao was gisteren bijvoorbeeld één nieuwe besmetting. Een maand eerder waren dat er nog 255... Komt onder meer door de strenge maatregelen daar, zegt correspondent Dick Draaier. En het priktempo ligt er een stuk hoger dan bij ons. Curaçao is wereldwijd een van de koplopers als het gaat om het zetten van vaccinatieprikken. 75.000 eilandbewoners hebben deze week tenminste één prik gekregen. 30.000 hun tweede prik al. En op Saba gaat het zelfs nog beter. Daar is iedereen die dat wil volledig gevaccineerd. Dat is daarmee ook de eerste Nederlandse gemeente waar dat zo is. Op Saba wonen 2000 mensen. En Ria uit Leek in Groningen loopt deze dagen met een paraplu over straat. Niet omdat er zoveel regen valt, maar vanwege een grote groep hoeken. De vogels poepen alles onder. Ja, het is erg. Vorige week ook. Abdejaars, twee weken leed, bom op kap. Ja, ik mag hier heel groog lopen ja. en dan een paraplu op. Niet alleen wordt alles vies door de roekers, ze maken dag en nacht lawaai. De dieren zijn ook nog eens beschermd, dus het is lastiger wat tegen te doen. Het weer, vanavond in het zuiden nog wat regen, in de nacht klaart het op en is het droog. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt zo'n 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM, Op TV. Op TV, radio en internet. ZFM met nu Alternative FM. Ik ken een muzikant die zit nu te duimen of ik ook echt dat nummer ga draaien. Nou, ik uh, heb een goed nieuws. Maar die het is inderdaad van veen. die song blijft het zeker. En uh, ook de strekking achter het uh, verhaal... van Openly Remember. Want het uh, had uh, te maken met de neef... van de frontvrouw uh, van deze band. Uh, van Von V. Mariska Lierling. Want de neef moest afscheid nemen van de, de wederhelft en uh, dat was een zware periode. En uit die zware periode ontstond er min of meer ook een uh, soort wisseling, een communicatiewisseling op app en mail. En uh, daar uh, is op een gegeven moment uh, dit liedje uit ontstaan. Vandaar ook dat het een goed stevig nummer is met ook inhoudelijk een hele goede tekst. En uh, dan uh, heb je mij al heel snel. Uh, staat op het, uh, het mini-album eigenlijk EP Rubbing Makes It Worse uh, van Von V. Ze hadden patent om heel snel alle singles uit uh, te gaan brengen. Maar goed, dat, uh, die snelheid. Daar zou Max Verstappen nog uh, zelfs jaloers op uh, kunnen zijn. Maar goed, uh, dat, uh, dat is hij niet. Uh, maar we gaan gewoon uh, vrolijk verder en het tempo ligt aardig hoog. Ook in dit uur. Uh, dit is een van de mensen die zaterdag aanstaande uh, te horen is uh, in het uh, programma Zwaardvis bij collega Willem de Waard tussen 12 en 2 Weet bij Radio Kapelle. Fred Goverde. Je wist het zo goed, ik zei het je toch. Kijk uit wat je doet, het is een hellend vlak. Met je afgoed en je vuur in je zak. Line with my Dat uh, was ooit nog eens een keer een uitspraak van uh, mijn vader. Waarschuwen dat er nog uh, meer uh, herrie aan zit te komen in uh, dit uur van uh, deze alternative FM. Want uh, we begonnen met Von V. Uh, Fred Gover, dat was ook uh, wel erg uh, ja, stevig, maar minder stevig als uh, het eerste nummer. Uh, verslaafd En daarachter hoorde je dus de Crashing Bats. Die hadden we een paar weken terug, de, de broers van de Bogert in de uitzending. Uh, naar de aanleiding van dit materiaal, live, love and love. Um, wat ik ook heel erg leuk vind, is een band die we, Marcus en ik, bijvoorbeeld tegen zijn gekomen bij de Rob akdawoord Van een tijdje terug. Maar die jongens, die maken echt, uh, ja... Rock. En uh, ik ben toch altijd wel een beetje verliefd op uh, deze band gebleven. Zijn we weer helemaal terug. Tollens een Kloetjes. heb er iemand wakker mee heeft gehouden. Total Seclusion en Surreality TV. De nieuwe single van de heren. Ze komen uit de buurt ergens rondom Haarlem. Beetje. Daar komen ze vandaan. En voor diegene die heel erg wakker is en wakker blijft. Nou, dan komt die dan nog een keer hoor.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 Aan. Ik ging hard, alles schittert, alles zacht Het kwam maar niet te hard, alles hapert, alles zwart de drop. En wat lees ik toevallig uh, op hun sociale media? Ze waren hier dus in de buurt in uh, Bloemendaal en Zee. Hebben ze gewoon uh, ergens een terrasje kunnen pakken. Nou, ik wens ze veel succes. Want het is nog niet je dat. Uh, Rendezvous hoorde je. Daarvoor hoorde je Veline met alleen Iets wat ik met voormalig collega Van geprobeerd heb uh, om uh, een hit te, te maken. Maar goed, uh, zover uh, is het ons uh, niet gelukt. Maar daarom uh, is het uh, de pret er af en toe niet minder om als hij bijvoorbeeld zit te appen tijdens de uitzending. Dan denk ik, nou als ik nog ergens een gaatje heb, dan, uh, dan uh, rag ik hem uh, er doorheen. Dit uh, is de aanloop naar het telefoongesprek wat hij dadelijk uh, gaat volgen. Want Penelope heeft ook een... ...redelijk maatschappij kritische zong uh, achtergelaten. Staat niet op bounce back, maar wel heel erg mooi. Hier is Superstar Idol... Er zitten een paar gasten mee te kijken op de webcam. Dat zijn uh, die, die lui van uh, Light by the Sea. Die komen zo direct nog uh, voorbij. Maar eerst gaan wij praten met iemand uh, van lang geleden. Zeven jaar geleden. Toen waren ze hier te gasten ooit nog eens een keer. Uh, ja, Allard en Vicky. En de laatste genoemde die hebben aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond, ja. Ja, het is alweer een hele tijd geleden. Uh, ja, zeker lang geleden. Ja. ja, ja, ja. Want ik weet nog dat we hier toen een avond hadden naar aanleiding van jullie album Bounce Back. Want dat was de aanleiding. Ja. En, en uh, nou ja, toen hebben jullie dus ook uh, gewoon eigen materiaal, of uh, tenminste materiaal wat jullie zelf leuk vonden, want dat uh, deden we toen een beetje in die tijd, en uh, toen hebben we daar een heel uh, programma aan uh, opgehangen. Kan ik me nog alles van herinneren dus? Ik kan, je nog alles, uh, ik kan me niet alles herinneren, maar wel uh, een hoop, dat was in ieder geval heel leuk. En ja. ik ben blij dat, uh, dat ik nu weer het gast ben bij ze, dus ja, ja. en dan wel telefonisch. ja. Maar goed, er is ook allerlei aanleiding toe om dat te doen. Eerst nog even van dat nummer wat we net hebben gedraaid. Dat is een single die eigenlijk niet terug te vinden is op Bounce Back. Wat was toen eigenlijk de aanleiding om dat nummer Superstar Idol toen uit te brengen? Uh, dat kwam omdat uh, het in een film gebruikt uh, is, een korte film, die heet Patch. En mm. Superstar Idol is eigenlijk alweer een ouder nummer voor Bounce Back. Mm. Um, wat inderdaad nergens online te vinden is. Uh, ook van Allard, uh, Zemstra en van mij. Mm. Maar dat was nog met een andere band. Dat heette Pimpersticker in die tijd. Mm. Um, maar die, die, ja, wij zijn gevraagd of het nummer gebruikt mocht worden in die film. Dus we hebben het uh, opnieuw gereleased eigenlijk. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus eh, ik heb dus eh, nog iets unieks in handen eigenlijk eh, met dat eh, vraag. <laughs> ja. ja, dat klopt. Ja. Um, even naar uh, jullie activiteiten... In het nu, um, want uh, we zitten natuurlijk in een uh, tijd uh, dat, uh, dat we allemaal uh, met uh, beperkingen uh, zitten. Hoe, uh, hoe zijn jullie uh, daarmee omgegaan in, uh, in uh, de periode vanaf maart vorig jaar, zo'n beetje? Ja, we zijn vorig jaar, januari, hadden we onze eerste gig weer uh, met de nieuwe bezetting. En Alert uh, is heel erg ziek geweest. Mm. Uh, dus vandaar dat wij zo lang uh, niks hebben kunnen doen. Want Alert en ik ja, zijn eigenlijk de main factors van de band. Mm. Um, en we zijn uiteindelijk weer opnieuw gestart met de nieuwe drummer Jeroen Jacquet en Mauricio uh, Guerra Lopez op Bas. Ja. En zijn weer gaan spelen en toen kwamen de gigs en toen was het inderdaad uh, lockdown-tijd. Uh, ja. uh, maar we dachten, ja, we gaan, we gaan nu niet opgeven, dus we gaan maar zoveel als we kunnen gaan we doen en thuis en apart opnemen en uh, doorschrijven. Dus we hebben het hele album geschreven in die periode en ook uh, bijna helemaal klaar met alle opnames. Hm. Um, ja, dus dat is toch wel cool dat, dat we door zijn gegaan. Ja, die tijd hebben jullie dus eigenlijk wel goed besteed. Want ik hoor wel eens van een aantal collega radiomakers. Ja, als je dan niks doet, dan kan je maar beter gaan, gaan schrijven en materiaal gaan brengen. Zodat je dan als het dan eventueel losgaat, dat je met materiaal op de planken staat bij wijze. Of op het podium beter gezegd. Ja, ja. ja, precies. Dat je ready to go bent. We zijn nu ook alweer flink aan de live set aan het repeteren. Want uh, ja, wij mogen weer. Um, en dat is dan toch wel tof dat je ja, gewoon helemaal vol kan bereiden voor als het weer mag. Ja. Uh, bounce Back, hè? Dat was toch het enige album wat je op dit moment hebben uitgebracht? Of ja, ben ik uh, nou... Uh... Met Penelope, ja. ja. Individueel hebben we natuurlijk allemaal al flinke uh, bio achter ons. Ja. Maar, uh, ja, dus dat hebben we uitgebracht. En daarna uh, is Adder dus ziek geworden. Um, en uh, toen weer beter. Toen weer opgestart. En toen uh, corona. Ja. En uh, gewoon schrijven. En ja, uh, ja, ja. draad oppakken. Ja, um, um, nu zijn jullie uh, een stevige band. Ja. Nou, dat, dan denk ik wel dat jullie de boel uh, dat jullie wel missen. Hè? Dat, dat, dat podium en, en, en ja. alle... Uh, ja. Ja, heel erg. Ik ja. uh, hou heel erg van performen en dat is uh, mijn way to survive. Hmm. Uh, ik ben wel echt een live uh, iemand. <laughs> <laughs> uh, even over, over, over de band, hè? want uh, volgens mij hebben jullie nog steeds ontzettend veel lol, denk ik. Uh, ja, lol, maar... Uh, Ook serieus? Uh, ja, het is... Uh, ik weet niet, voor mij is het dan het woord genieten. Het is ook ja, een... nou dat bedoel ik eigenlijk. het Ja, uh... uh, yeah, maar het is ook gewoon uh, een niet iets wat ik, wat ik gewoon nodig heb om, uh, uh, yeah, om uh, te overleven bewijzen van. Ja, uh, met, met een mooi woord zeggen ze om te kunnen functioneren eigenlijk. Ja, yeah. yeah. yeah. yeah, ik wil yeah. gewoon uh, op die manier mezelf uh, uiten. Ja. Yeah. En um, we zijn wel behoorlijk perfectionistisch, dus we genieten. Nou ja, goed. Uh, uh, kijk, daar zit natuurlijk wel iets in. Van, hè, het is een beetje ambacht, lijkt het wel. Is, ja. Nou, sterker nog, het is een ambacht. bij jullie zeker? Ja. Heb ik, dat hoor ik er gewoon eraf, af, want anders uh, dan had ik het uh, uh, nooit gedraaid bij wijze van spreken. Uh, nou ja. ja, dank je, denk ik. <laughs> die, die veer heb je alvast uh, te pakken vanavond. Dus, uh... ja. ja, precies. Nee, we gaan wel all the way... Je moet wel een beetje pijn doen, dus ja, ik ja. heb in muziek je moet wel het voelen. Is, is het ook zoiets als no guts, no glory, zoiets? Uh, ja, denk ik wel. Ja, uh, ja, je moet wel all the way, ja, uh, in ieder geval de intentie. Ja, uh, om, om goed te kunnen presteren, eigenlijk is het al wat, als ik jou zou horen, toch best wel een topsport dan. Ja is behoorlijk topsport, ja. Ja, ja absoluut. Ja, um, dit is de opmaat naar een, een nieuw album... wat uh, verderop uh, dit jaar gaat uh, komen dan. Ja, het album 105. Ja. Die gaat komen en ja, uh, ik hoop zo uh, richting oktober, ja. we willen denk ik drie singles uitbrengen met clips. De videoclip uh, komt ook online morgen, ja. Ja. dat is ook heel tof geworden, vind ik. <laughs> uh, <laughs> tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ik ben ook blij dat jullie weer terug zijn. Nou, dus. ja, fijn om te horen. Ja, ja, ja. Uh, uh, dat, dat is één. Hè. Dus Er komen dus drie singles. Uh, even ja. over deze single, want die gaan we zo draaien natuurlijk. Ja, uh, Constant Overload. Uh, ja. Heeft het nog een bepaalde strekking? Of moet de muziek maar voor zich spreken? Of is de tekst dan uh, toch van ondergeschikt belang? Of vind je dat ook heel belangrijk? Dat dat toch... Uh... Voor wel. Als ja? zanger ja? en tekstschrijver is het wel mijn drive. Uh, maar goed, je hoeft er als, je, als luisteraar hoef je er ook niks mee. Mm. Uh, ik wil niks opleggen, maar kansend het overload. Ja, heeft wel te maken met de tijd nu. De overload aan info en meningen, uh, ja, de hectiek dingen moeten... Uh, ik ben het 100% ja. met je eens, met die strekking. Want uh, ik, uh, ik denk altijd aan het liedje van Doe maar. Hè. We, we hoeven niet naar die tv te kijken. Er zit een knop uh, op je tv, ja. hè? Dat, dat, ja. dat idee. Ja, ja. ja. D ja. je, je kan het uh, vermijden in dat opzicht. Dus, uh... Ja, maar het zit ook in je hoofd vaak. Je ja, moet het ja. ook dan in je hoofd uit kunnen zetten. Ja, um, goed, waar is die single morgen uh, allemaal op uh, te vinden? Uh, uh, online, uh, dus Spotify. Uh, nou ja, YouTube komt dan uh, de clip. Uh, dan de Deezer, Apple Music, Amazon. Uh, de hele online platformen eigenlijk... Uh, de hele, oh ja, ja, alle die er zijn via ja. RVP Records. Um, ja, het is dus onder Penelope. Ik weet dat Penelope, wat dat betreft, geen commerciële naam qua uh, zoeken nee. online. Maar het is mijn moeders naam. Um, ja. Dus daarom hebben we die naam. Um, maar als het dan Penelope en dan de titeltrack erbij, dan uh, moet die goed te vinden zijn. Ja, ja. Ah. Via Instagram, uh, ja, ja zo, sowieso. Dat denk ik allemaal wel dat dat uh, gaat lukken. Zullen we hem, uh, maar gaan laten horen? Ja, tof. Hier is die constant overload vanaf vannacht op allerlei platformen beschikbaar. Penelope! overhouden. Ik weet het echt bij lange na niet. Met zeker twee stevige singles die we net gedraaid hebben. Eerst de nieuwe single van Penelope. Misschien wel, misschien net niet, want wat ik begrepen heb, zijn er nog meer mensen die zeer geïnteresseerd zijn in het nieuwe materiaal van Penelope. Constant overload hoorde je. Daarachter, Shameless en die jongens, Tom Brouwers, die had ik een paar weken terug in de uitzending met, met deze single, Appreciate. We gaan uh, nog eventjes uh, wat, uh, wat nummers uh, laten horen. En Light by the Sea, ja, jij hoort het uh, goed, die gaan we nu uh, draaien. Het nummer dat heet L.A.N.O.R. En als het goed is, willen we ze nog uh, hier in de studio gaan strikken. Maar of dat uh, zeer spoedig zal zijn, dat hangt van een aantal zaken af. Uit het uh, zuiden des lands Uit Brabant Geloof ik Zeker als ik een van de leden daar uh, Zijn bio bij pak uh, Davy Knobel Want het is uh, een van de mensen die uh, Achter deze band zit uh, Light by the sea En Eleanor Het bracht uh, de tijd op uh, 10 minuten voor 10. Dus ik uh, zal uh, nog eventjes een beetje haast maken Met de nummers uh, die we nog willen horen Hij was vorige week hier Lanik.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 is Nana M. Roos te gast en je hebt al twee nummers gehoord. In het eerste uur draaiden we november. Dit is de laatste single die ze heeft uitgebracht. Het zit er weer op, vrienden, want het klokje van gehoorzaamheid tikt weer vrolijk verder. Sluiten af met een man die op een gegeven moment onder zijn eigen naam dat even niet had gedaan... maar onder de naam Ellen Fournier, Frank Bond... Uh, dit is een van de nummers die op dat album te vinden is, die hij uit heeft gebracht. Myth heet het uh, album. All Nights, spreek je volgende week weer. Age. We all flow down your river and we know we can't escape. Oh age, you are the strangest giver the more you give, the more we leave behind. Oh age. Oh, you mean recurring shiver Memories in that we hate to admire Whoa, age, such a boring subject matter Yet you linger in our minds Oh, let your wisdom speak Preach us back to sleep Let your wisdom speak Don't take away all the things that we want to hear.